Drie uur, jury Stubenitski met het NOS-journaal. Na het opstappen van VVD-wethouder Mostert in Schiedam... hebben ook de drie overgebleven wethouders hun functie neergelegd. Het zijn CDA-wethouder Hekman en de PvdA-wethouders Silje en Groene. De bestuurders in Schiedam vertrekken naar aanleiding van een rapport... van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente. Daaruit bleek dat oud-burgemeester Verver van de VVD... haar macht misbruikte en een angstcultuur creëerde onder haar ambtenaren...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 Algerije heeft vier gezinsleden van Gaddafi toegelaten. Het gaat om zijn vrouw Safia, dochter Aisha en de zoons Hannibal en Mohammed. De Nationale Overgangsraad van de Opstandelingen... zegt dat ze een doortocht naar een ander land biedt. De raad wil dat de vier worden uitgeleverd. Waar Gaddafi zelf zit, is onduidelijk. In de jaren 40 zijn in Guatemala... door medische experimenten van Amerikaanse onderzoekers... zeker 83 mensen omgekomen...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 Het weer, opklaringen en vooral in het noorden kans op een bui. Overdag af en toe zon, een enkele bui en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met het anker you okay. Ja, goedenacht, uh, dames en heren. Fijn dat u uh, nog steeds luistert uh, naar de Nacht op 1. Wij spreken deze nacht uh, over de liefde. En dat doen we naar aanleiding van een boek van um, uh, psycholoog Jean-Pierre van der Venne. Hij was vorige week de gast in Dit is de Dag. En um, hij schreef over het geluk in de liefde. En hij zegt, um, we moeten ons niet focussen op de stomige verliefdheden en op de rauwe erotiek. Nee, we moeten ons richten op die liefde die, die blijft. Die liefde waar je nou ja, aan het eind van je leven op terug kan kijken... Dat was, uh, dat was de moeite waard. Wij zijn bij elkaar gebleven. We hebben eigenlijk twee best lange, maar hele mooie verhalen mogen horen... voor het, uh, voor het journaal uh, van mensen die uh, een lang huwelijk achter de rug hebben... en ontzettend gelukkig uh, zijn uh, met elkaar. Tenminste, Hans is nog steeds getrouwd. Uh, uh, Gerrit die had, uh, die heeft zijn vrouw op jonge leeftijd uh, verloren helaas... maar heeft inmiddels een vriendin die op een hele bijzondere manier... Uh, nog steeds in zijn leven is en ook eigenlijk mee rouwt zelfs. Nou, dat zijn, wel, dat zijn bijzondere dingen om me te doen. Ik heb uh, iemand anders met een erg mooi verhaal. Dat is mevrouw Tissink. Goedendag mevrouw Tissink. Ja, goedenavond. Goedenavond. Oh, u heeft de radio aanstaan en oh, ja. oh, dat geeft een effect. Het. Sorry, sorry, sorry. sorry. <laughs> We hebben een enorme echoput. Nou, nu gaat het beter, denk ik. Nou, hij is... nee, hoor. Heeft u hem nog steeds aanstaan? Ik heb hem uitgedaan. heeft hem uitgedaan? Nog niet helemaal, volgens mij. Hmm. Heeft u hem? Dit is het. Nee, dit is het nog niet. Kunt u hem gewoon helemaal uitzetten, de stroom eraf? Helemaal uitgezet. Helemaal uitgezet. Ja. Nou, dan gaan we maar eens even kijken hoe het gaat. Het wordt al een beetje beter, geloof ik. Um, mevrouw Tissink, bent u er nog? Ja. Ah, gelukkig. U heeft, uh, u heeft een bijzonder verhaal verteld. Het ja, gaat over vakantie naar Griekenland. U moet het maar vertellen. Nou, wij gingen altijd met vakantie in Griekenland. Met de kerken van helemaal in Griekenland versling nog. En in 1992 kreeg mijn man in Griekenland door de benen een herseninfarct. Nou ja, dat was een hooploze situatie. Mevrouw Tissink, Tissink. ik krijg van, van de technicus de goede raad om even nog een keertje te bellen. Dan neemt de technicus even op. Hoop ik. Dat zal wel lukken, denk ik. Um, uh, want dan ga ik even naar de andere bellen. Want uh, de lijn is gewoon even broed. En het is een erg mooi verhaal. Dus ik wil u graag nog okay. even aan de lijn hebben. Belt u nog een keertje? Ik ga nog een keertje bellen. Maar heel goed. Dan heb ik aan de andere lijn heb ik, uh, Evert. Evert, ik ja. ben ietsje sneller bij je dan ik je had gezegd. Want uh, de, ja, nee, je hebt hoorde... het gehoord, hè? Geef niet, ik heb de radio uitgezet. Hoor. Oh. <laughs> ik hoor je ook luid en duidelijk. Prima. Uh, nou, zoals ik je al zei... Uh, ik vond, ik vond het heel mooi om te horen, die verhalen. Ja. En het raakt me erg, omdat uh, ja, ik concludeer eruit van liefde is gewoon er voor elkaar zijn. Ja. En wat voor omstandigheden ook. Gewoon er voor elkaar zijn, meer niet. En uh, ja, zelf ben ik dat nog niet tegengekomen. Eigenlijk in mijn leven, helaas. Nee. En uh, ik heb wel een relatie van tien jaar nu net achter de rug. Of Zo. Net, uh, ja, een jaar, ik heb het uitgemaakt. Sinds mm. een jaar ben ik weer vrijgezel. Want dat ging uiteindelijk niet zo goed. Nee. Maar uh, ja, ik ben het toch wel altijd voor diegene geweest. En ik heb nog steeds zeer veel compassie met hem. Het gaat dus om een man. Ja. Maar uh, ja, dat werkte van zijn kant dus niet zo. Maar en, waar, uh, waar ging het dan op fout? Op stuk? Uh, hij was uh, extreem jaloers. Echt ziekelijk jaloers. Hij oh. dacht mij steeds van vreemd gaan. En terwijl het helemaal niet aan de hand was. En helemaal niet wat mij betreft in vragen en dat ging van kwaad tot erger dus, uh, en op het laatste was ik al mijn vrijheid kwijt ik mocht met niemand meer omgaan en zo. oh en, dat, is niet, uh, uh, dat is niet fijn dus maar je, volgens mij als je zo het bent aangesproken door de verhalen die we horen ja. dat je dat, uh, dat je juist heel erg van de trouw bent ik ben heel En uh, ja, ik, ik, ik, zo'n manier van liefde ben ik er eigenlijk wel altijd naar op zoek, maar op een of andere manier uh, nee, lukt dat mij niet, dus en, ik weet uh, wat ik verkeerd doe. Maar, maar, uh. ja, maar ja, je hebt er wel over nagedacht of niet? Uh, ja, ja ik, ben er ik was toevallig net mee bezig van, uh, om daar wat dingen over op te schrijven. Yeah. Uh, ja. Dus dat is wel toevallig dat het nu ook daarover gaat. Maar, maar herken je het beeld wat, wat, wat die psycholoog zegt... van je kan enorm met de eerste dingen bezig zijn... maar je moet je veel meer richten op, nou ja, op later... Op, of je het met elkaar een beetje uit kunt houden? Is dat een verhaal wat jij herkent? Uh, ja, ik merk wel. Ja, maar dat gaat vanzelf eigenlijk. Ik bedoel, naarmate een relatie langer duurt... Tenminste, in mijn geval was het dus zo, ga je toch kijken van, ja, hoe kun je gewoon delen met elkaar op een goede manier. Je blijft hm. toch steeds in gesprek met elkaar. Tenminste, dat is steeds wat ik heb getracht te doen. Ja. En uh, ja, dat gaat, dat gaat mij in ieder geval vrij automatisch af. Oké. Okay. Maar nu, uh, hoe... hoe, hoe automatisch, vrij makkelijk. Ik hoef er geen niet extra moeite voor te doen, omdat ik het graag wil. Ik wil het graag goed houden. Ik ja. doe je, je best voor. Maar het, het lukt op dit moment niet om een, uh, om een relatie te krijgen. Hoe, hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Ga je op zoek naar vrienden of ga je naar de kroeg? Uh, nou, cafébezoek uh, hou ik niet meer zo van. Hmm. Ik, uh, om met een bier aan de bar te hangen, dat, uh, die tijd heb ik wel gehad. Ja. En, uh, maar ik ga wel veel erop uit, maar vaak in mijn eentje toch. En nou ja, pas heb ik dus via internet gechat, maar dat is allemaal, uh, nee, dat is allemaal niks. Dat is niks. Nee, dat is niks. Is ja, het, ligt ja. het aan internet of aan de mens op internet? De mens op internet. De, de mens op internet. Hey, um, uh, wat, wat is jouw ideaal beeld? Van, uh, hey, waar, waar, waar hoop je op? Ik hoop op een uh, zelfstandige man die weet wat hij wil. Ja. Wat dat betreft uh, moet hij net als ik zijn in dat opzicht... En verder toch wel uh, ja, stevig iemand, een beetje stoer. Iemand die, uh, ja, die stevig in het leven staat. Ja. Maar, maar ja, als je het en verhaal... Ook, is... Als je het eigen gang gaat en mij ook vrijlaat hmm. Natuurlijk nou, uh, gezien mijn laatste ervaringen, ja. ja. Maar als je zo het verhaal hoort van, uh, van de mensen die uh, door uh, ja. moeilijke tijden heen zijn gegaan met elkaar? Ja, en vind door mooi, vind dat heel mooi. Echt heel mooi. Ja, dat raakt mij echt. Dat betekent dus ook dat je... Dat het niet alleen gaat om elkaar vrijlaten, maar dat je ook echt, uh, nou ja. Dat je ook ja, iemand op je huid kunt toelaten. Ja, ja, zeker. Je moet wel iemand kunnen toelaten. Ja. En vertrouwen is heel belangrijk. Als, als er geen vertrouwen is onderling, dan, uh, dan kun je het schudden, denk ik. Ja. Ik, uh, ik, uh, ik wil je bedanken, Evert, voor je ontboezeming. Jij bent nog op zoek naar de liefde, maar je bent geïnspireerd door de mooie verhalen die ja, je. Ja, ik ben geïnspireerd. Inderdaad, en daar dank ik voor. <laughs> nou, heel erg mooi. Evert, bedankt joh. En ik, nou, ik hoop dat je nog een tijdje lekker met ons meeluistert. Ja, dat zal ik doen. Oké. Okay. Oké. Okay, bedankt. Uh, dag. dag. Wij, wij praten vannacht over de liefde. En uh, wij doen dat uh, met allemaal mensen. En we doen naar aanleiding van het boek Geluk en Liefde van Jean-Pierre van der Ven. Als u nou mee wilt praten, dan kunt u bellen naar 0800-1121. 0800-1121. Ik kijk heel even uh, door het raam of... We gaan het proberen. Mevrouw Tissink, bent u er nog? Ja, ik ben er nog, maar ik ben bang dat de lijn weer niet goed is. Of nou, het, het is best aardig. Er zit oh, wel een galmpje in, maar dan moeten we maar een beetje. Ja. Be er zit een galmpje in. Ja. Maar we houden het niet, we maken het niet te lang en we praten niet te snel. Zullen we het zo doen? Nou ja, ik zal het proberen, maar goed. Laat... vertellen Griekenland. Mijn verhaal speelt zich af in Griekenland. Omdat we gingen altijd met de caravan naar Griekenland. En toen kreeg mijn man in 1992, dus al lang geleden, een herseninfarct. Waardoor we natuurlijk terug moesten. En, ja. Maar het ergste vond hij eigenlijk... Uh, dat ja, hij zat in een rolstoel, dat hij niks meer kon. En toen heb ik als verrassing voor hem uh, lesgenomen bij de ANWB... Het gaat niet hè, met de lijn. Het gaat heel goed. En u oh, bent goed. bijna bij een heel fijn, mooi verhaal. Fijn. Nou, en toen heb ik lesgenomen bij de ANWB. Ik had nog nooit een meter in het buitenland gereden. Want mijn man reed zelf heel graag. Moest ik op een, op een, de, een, een vrachtwagen moest ik de eerste lessen doen. En wat denkt u? In 1993, toen was ik 59 jaar... toen ben ik zelf met een invalide man in een rolstoel... met de kerk van achter de auto naar Griekenland gereden. Ik vergeet het nooit dat ik de eerste keer bij Mino Lines de, de, de boot op moest rijden. En we hebben nog zeven jaar achter elkaar zijn we naar Griekenland ge, ge, met vakantie geweest. En nou, dat, dat is, was zo, ik heb dat met zoveel liefde, later het woord liefde is laten vallen, met, voor hem gedaan. Hij heeft er zo ontzettend van genoten. En dan kun je zien hoe je zelfs als je gehandicapt bent en één ver, kant verlamd... Hoe je dan toch nog van het leven kunt genieten met elkaar. En hoe we ook nog daarna, toen ik niet meer in, in met hem naar in Griekenland kon, dat we toch nog zo van ons Griekse wijntje bij wijze van spreken genoten hebben. En ook van het leven hebben genoten. Dat heeft ook op zijn overlijdenskaart gestaan. Ja, ik heb nog 13 middels. jaar voor hem mogen zorgen. En we hebben nog 13 heel goede jaren gehad. En daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ben nu natuurlijk al een aantal jaren alleen. Hij is in 2005 overleden. Maar ja, dat je ondanks ja, ellende, ondanks tegenslag... dat je toch nog een goed leven met elkaar kunt hebben. En dat je toch dankbaar kunt zijn voor wat je nog wel hebt met elkaar en gelukkig hij heeft op het laatste toe gewoon kunnen praten en dat is zo belangrijk dat je met yeah. elkaar praten kunt dat, ja, dat was mijn verhaal eigenlijk. Mevrouw dat wat ik heel erg leuk vind. Dat uh, door de, ja, doordat wij zo aan Griekenland verslaafd waren, mag ik wel zeggen. zijn twee van onze drie kinderen in, in Griekenland getrouwd. Onze dochter en onze zoon. Dus ja, ik, uh, ik uh, sta nu ook weer klaar om daarheen te gaan. We hebben natuurlijk Grieks, nieuw Grieks geleerd. Dat had mijn man ook nog geleerd. En. Uh, dus uh, ja, mijn leven gaat nu door, uh, in, uh, ook voor een groot gedeelte in Griekenland... met de herinneringen aan de tijd samen met mijn man. Mevrouw vrouw oh, dat was mijn verhaal. Oh, en daar wou ik nog even iets van toevoegen. Weet u waar ik ook heel blij mee ben? Dat er ondanks nog geen persoonsgebonden budget was... en dat je het gewoon uit liefde hebt kunnen doen. En dat je het er niet voor... Taalker, daar moet ik niet aan denken. Maar goed, dat is mevrouw, <laughs> dat, is, dat, dat, is, dat laatste ma mag je wel weglaten, hoor, als je dat wil. Ja, mevrouw Tissink... Uh, mevrouw... nu zou ik daar misschien weet ik wat voor geld voor kunnen krijgen, maar dat moet. Nee, je, je doet het uit liefde en, en je geniet er zelf dan ook van, want dan je bent, ja, je krijgt er ook zoveel liefde en dankbaarheid weer voor terug, en dan bewijs je ook dat al de jaren daarvoor dat je samen geweest bent toen de kind Klein waren dat dat nou ja, dat dat ook goed geweest is, maar dat op een hele andere manier, mevrouw maar maar, Tissink. Ja, het is ik, ik kan u bijna geen vragen stellen, want we galmen als een dolle. Maar ik wil u bedanken voor het mooie verhaal. U heeft gewoon uw groot rijbewijs gehaald op een vrachtwagen zodat jullie, eh, omdat uw man ja, invalide was, dat jullie door konden gaan naar Griekenland op vakantie. Ik, ik, ik, ik, ik, ik had een rijbewijs, maar omdat mijn man zo graag reed, uh, re, had ik heel weinig rijervaringen. Zeker niet met een caravan. Daar moet ik je pad een pad voor Nederland hebben. Ik ga het Nederland alleen een beetje rond. Ja. Dus dat is ze. Nee, dus, zo, we moeten het niet mooier maken dan het was. Nou. Een klein beetje dan. Maar mevrouw Tiesik, ontzettend bedankt voor uw verhaal. We moeten... Ik hoor u haast niet, maar als het bij u goed doorkomt... dan is het belangrijk. <hij <hij> het is, het is een, een veruit het meest bijzondere telefoontje tot nu toe... alles maar vanwege de bijzondere ja, verbinding. Mevrouw okay. <hij> Tiesik, ik wens u een hele goede nacht. Ik u ook en heel, heel veel succes met uw uitzending. Dank u Volg. wel. Zo, uh, dat was even een bijzonder verhaal. Ik hoop, dat u het, ik hoop dat u het allemaal goed heeft meegekregen. Volgens mij is het wel gegaan, maar ja, soms heb je van die dingen als, als, uh, op telefoonlijnen. Uh, mevrouw Tiesink heeft gewoon haar best gedaan... zodat zij de caravan kon rijden helemaal naar Griekenland... zodat ze nog jarenlang met elkaar op vakantie konden. Een mooi verhaal van uh, wat je doet als je liefde hebt met elkaar. Wij gaan uh, verder uh, met uh, een mooie plaat. Uh, wilt u meepraten, Bel u dan 0800 1121. Freedom of Life sterft langzaam weg. En dat is uh, Alita Adams uh, met deze plaat. En ik heb uh, weer twee bellers om mee te praten over uh, de liefde. En uh, even zien, wie heb ik? Ik heb Erik volgens mij als eerste aan de telefoon. Klopt toch? Ja, dat klopt. Oh, Erik. Maar je klinkt heel galmerig, man. Ik klink heel galmerig. Ik heb geen radio aan. Je hebt geen radio aan. <laughs> Wij zijn onze, sta je toevallig op hands-free? Uh, nou, ik heb gewoon een mobiele telefoon aan, ja. Oh, mobiele telefoon. Hmm. Ik weet ook niet wat het is. Dus nou ja. Langzamerhand geloof ik dat er scheppers aan te pas moeten gaan komen om dit nog op te lossen. Maar misschien kan ik wel een verhaal verder. Ik weet niet hoe het overkomt. Ja, het gaat goed. Ik heb een beetje een ander idee op het. Ja, Erik, dit gaat niet goed. Um, ik weet niet wat we voor technisch probleem hebben. Kun je hem op... Laten we kijken, uh, even zien of ik hem op... Sorry Erik, we zijn hier iets aan het proberen. En uh, ik zit nu even te zien. Uh, nee, dat gaat denk ik niet lukken, zeg ik tegen de meneer de technicus. Uh, maar ik probeer het. Is het zo beter? Nee, het is zo niet beter. Erik, uh, ik, uh, wil je misschien nog een keertje een poging doen? Dan ga ik nu eerst even met uh, mevrouw Smits praten. Oké, okay, bedankt. Sorry hoor. Nou, we hebben, we hebben wel wat technische problemen vannacht. En dan moeten we aan het einde van de uitzending ook nog naar het andere eind van de wereld bellen. ben benieuwd. Um, dat terzijde. Ik heb mevrouw Smits aan de telefoon. Klopt dat? Ja, hallo. Hallo mevrouw Smits. Met mevrouw Smits. Ik hoop niet e dat deze nu ook zo galmt. <laughs> die galmt ook. Heeft u uw radio nog aanstaan? Nee, die is dat uit. Nou oh, zeg. Um, wat doen we? We gaan het, we gaan het gewoon even proberen. U heeft een bijzonder vrouw. Nu, sorry. Nu, ik uh, wat ik heel bijzonder vind, was de liefde tussen mijn opa en oma van vaderskant. Ja. Die zijn bij elkaar gebleven. Die zijn met elkaar getrouwd. Toen was mijn oma vijftien. En mijn opa was zeventien. Ja, dat is jong. vertrouwen met toestemming van de koningin. Zo ging ja. dat toen nog omdat oma nog zo jong was. En... Uh, ja, het, het gaat om... Maar ze zijn getrouwd toen ze 15 en 17 waren. Dus ze zijn heel jong verliefd op elkaar geworden. Hebben toestemming gekregen van de koningin. En ze zijn... Van begin af aan hebben ze in een heel klein arbeidershuisje gewoond. Acht kilometer buiten de bouwde kom. Ja. Ze hebben samen... 18 kinderen gehad. 18 kinderen? 18, waarvan er twee, twee keer een tweeling. Zo. En vier kinderen zijn er binnen het jaar overle overleden. Oh. Die zijn nog geen jaar oud geworden. En ze zijn hun leven lang bij elkaar gebleven? Ze zijn uit twee oorlogen overleefd. Samen alle problemen, alle armoede. Uh, ze hebben uh, bij elkaar geweest dat oma overleed op haar 83 e jaar. Ja. Zo. En opa die, heeft no opa die is 99 geworden. Zo. Wat een, uh, een indrukwekkend, lang huwelijk. En zo vroeg mee begonnen. En 18 kinderen waarvan ze uiteindelijk 16 uh, uh, hebben overleefd. Ik heb gewoon in is... leven gebleven. Ja. En wat ik voor mijn opa ook heel erg vond... Was dat hij in zijn leven bijna al zijn kinderen te graaf heeft moeten dragen? Och, dat is wel zwaar hij geweest. Over overleed waren er nog maar vijf in leven. Zo. Ja. Mevrouw Smits, ik, uh, ik, ik, vind het, ik vind het heel jammer, want u heeft een bijzonder verhaal, maar het is bijna niet, uh, niet te doen hey, qua geluid. Het is geluid. een ontzettende echo, hè? Ja. Ik weet ook niet hoe het komt. We zijn inmiddels aan het bellen met uh, of er nog mensen zijn... die uh, hier iets kunnen doen aan de techniek. Want uh, we hebben een beetje storing. Uh, ja, ja. Ik, maar ik dank u voor het verhaal. Heel goed. Dank u wel. nacht, hoor. Goedendacht. goedendag dat was mevrouw Smits. En uh, zij had een bijzonder verhaal voor als ze het niet goed heeft verstaan. Haar uh, opa en oma waren 15 jaar en 17 jaar. Ze waren verliefd op elkaar en ze wilden heel graag trouwen. En dat mag eigenlijk niet in Nederland volgens de wet. Maar ze hebben het wel gedaan. Daarvoor hebben zij toestemming gekregen van de koningin. En dat is inderdaad de, uh, het omweggetje wat er, uh, wat er dan is. Dan moet je de koningin erbij halen. Um, dat is gebeurd. Ze hebben een leven lang uh, zijn ze bij elkaar gebleven. Oma is overleden op 83-jarige leeftijd. Ik geloof opa, ik dacht dat het was 93 of 95, maar in ieder geval oud geworden. Uh, heel veel kinderen gekregen, maar helaas ook zo oud geworden... dat ze er ook een heel aantal zelf hebben uh, moeten begraven. Uh, het is, uh, dat is een bijzondere, ja, het, is, het is gewoon een monument van een huwelijk. Uh, wij uh, blijven we hopen dat we kunnen blijven doorpraten over uh, de liefde in de Nacht op 1. Maar we zitten een beetje met wat telefoonproblemen... Uh, Probeert u toch met uh, te blijven bellen? 0801121. En u kunt ook mailen. Dat kunt u doen naar uh, mail. At, uh, of sorry. Mail. So, uh, bellen naar nacht.eo.nl. En ik heb daar onder andere het berichtje gekregen. Liefde is gave en overgave met diepe vreugde van het samen gegeven zijn. En we krijgen de hartelijke groeten van een luisteraar. Um, ik, mocht u uw ei enorm kwijt willen, kunt u ook nog even uh, mailen. Um, en ik zie nog wat mailtjes binnenkomen. Nou, dat is mooi. Blijf je ook proberen te bellen. Wij gaan eens even kijken welke kabeltjes we aan elkaar moeten binden om het uh, beter te maken. En uh, wij gaan luisteren naar uh, Rumor met Am I Forgiven? I lost my I was so cold Zo, dat was uh, Rumor met Am I Forgiven? En uh, het, volgens mij hebben wij wat problemen opgelost. Uh, het, is even, het was even hectisch. Uh, ik heb nu Erik aan de lijn. En jij bent in de herkansing, Erik. Want dat ging net uh, niet goed met de lijn. Hoor, uh, gaat nu goed, volgens mij? Ik hoor mezelf niet. Hoor jij? Ik, ik hoor jou drie meinig over je altijd, mijn mij, hoor. Nou, wat fijn. Dat is weer goed gekomen. Erik, uh, jij belde al een tijdje terug. Uh, onze technicus die loopt ongeveer een ereronde. <laughs> Hij is helemaal blij. Um, Erik... Uh, uh, uh, sorry, jij wilde iets vertellen over de liefde. Uh, jij vindt het familieaspect belangrijk. Ja, ik denk dat de basis daar begint. En hoe bedoel je dat? Uh, nou ja, kijk, je, je wordt opgevangen. Je die familie vangt je altijd op in, in voorspoed, tegenspoed. En uh, als je klein bent, begint het al. Je weet die van dieren houden of niet, of wat dan ook. Mm -hmm. ik, denk dat, ik denk dat de liefde daar begint. En de liefde is, is zo'n complex iets, denk ik. Ja. Je kan een liefde wel voor iemand voelen, maar het is dan meer dat moment wat je zelf voelt in hem. Maar ik denk dat liefde zoveel omvattend is. En ik denk dat je dat mee gaat krijgen vanuit familie zijnde. En, en maar, de, ja, wat, wat, je zegt eigenlijk ja, dat het heel moeilijk is om liefde te omschrijven, maar dan... Ja, maar je, ja, dat, je voelt het. Kijk, ik bedoel, je, uh, als je problemen hebt je, hebt, je hebt een fijne familie die je met respect hebt opgevoed, uh, opgevoed voor alles en alles wat om je heen gebeurt, zeg maar, en dat je daar respect voor moet hebben, en dat je geduld voor moet hebben, en dat soort dingen. Mm -hmm. Dan denk ik dat je dat ook doorzet in je eigen leven naar je partner of je toekomstige partner of je toekomstige huisdier van mij pakt. Ja. Yeah. Ik denk dat, dat maar dat, het gaat steeds verder. Dat, dat is het hele punt wat ik probeer te zeggen. De liefde is het is oneindig wat mensen wel eens zeggen. Ja. Yeah. Maar ik dat daar geloof, ja ik geloof dat ik, ik voel dat zo, laat ik het zo zeggen. En ik denk dat de basis van, van de liefde voor, voor een heel hoop mensen als ze geluk hebben, yeah. als ze een warm gezin opgevoed worden, dat het daar begint. Oké, okay. dus dat is, maar, maar, maar dan probeer ik het een beetje te raden, betekent dat je dingen als het uithoudingsvermogen in de liefde en de trouw, dat dat de dingen zijn die je in, in een gezin meekrijgt? Nou het uithoudingsvermogen, dat, dat ligt helemaal bij jezelf denk ik, maar mm. ik denk dat je gewoon de basisprincipes van liefde, dus het respect voor, voor, en voor jezelf, dat je ook van jezelf leert houden zeg maar, ja. dat je niet onzeker hoeft te zijn over jezelf en dat soort dingen, dat, dat is een, een heel groot aspect in mijn ogen, uh, dat je dat meekrijgt vanuit je familie en Lik het, lik het zo. ik het heb laatst bij een feest gelijst bij iemand. Nou, dat, mensen noemen dat een achterstandsbuurt, zeg maar. Nou, als je daar de liefde ziet van die mensen, hoe het er voor elkaar is... Nou, ja. Was, was, ja, wat, wat, wat valt daar zo aan op dan? Nou, die mensen zijn er voor elkaar in voor- en tegenspoed. En, en, en, en, en je, je, kan, je kan iets rotters doen, je kan iets fijn doen, maar ze zijn er gewoon voor je. Dus je, de, de liefde wordt niet snel opgezegd? De, de, de liefde wordt in principe nooit opgezegd. Alleen wordt door jezelf opgezegd. Ja. Ik denk dat je, dat je zelf de debet aan bent, of je bent de credit aan... Maar ik denk dat het, uh, ja, je kan blijven zoeken naar, naar liefde. Wat, wat is liefde? Wat voor jou liefde is, is voor mij geen liefde. Of andersom, zeg maar. Ik weet, het is zo'n zo moeilijk te bevatten begrip. Yeah. En kijk, in en die verhalen die ik net al hoorde, zijn helemaal prachtig. En dat zijn gewoon anekdotes van iemand die wat iemand heeft meegemaakt. Maar wat, wat, wat, ik, ik kan ook genieten als ik bijvoorbeeld in een, in een weiland loop... en ik zie een bij rond Dat vind ik ook prachtig. Yeah. En daar heb ik respect voor. En dat is ook een bepaalde vorm van liefde in mijn ogen. Ja, maar wat is de liefde waardoor je het voor elkaar krijgt om uh, heel lang bij elkaar te... Ik weet niet, heb je zelf een relatie? Ja, ik, ik heb zelf een relatie. En uh, die vrouw die heeft ook een kind en die, die houdt ook van mij en die, ik hou van haar. Ja. ja, maar dat voor mij is, is gewoon jezelf zijn en durven jezelf te zijn en, en ook uh, uh, kwaad worden als, als, je, als je dat vindt en dat de ander dat accepteert en andersom ook. Maar gewoon jezelf zijn. Je moet jezelf zijn, maar je moet toch ook iets zijn als dat je een beetje geduld uh, hebt met elkaar. Ja, maar dat, dat, dat, hoort, dan ook, dat is dan ook, hoort dan ook bij jezelf. Hè? Dat je begrip blijft houden voor elkaar natuurlijk. En je kan af en toe best zachtgerijdig zijn in elkaar hè? een beetje kwaad in elkaar, maar je komt uiteindelijk toch weer bij elkaar, omdat beetje toch die band hebt met elkaar. Dus maar dat het... zeg ik, ik, ik vind zelfliefde is gewoon niet te begrijpen. Het is, het is, of het is niet, ik, ik weet het niet hoe je het precies uit moet leggen. Maar het is, het is, veel, te, het is veel te veel om, om het in om het in, een paar woorden uit te leggen, denk ik. Ja. Nee, ik, ik, ik, ik herken wat je zegt. Ik, ik geloof dat ik het meeste leer nog wel van de verhalen die ik deze nacht hoor van mensen. Voor wat ze hebben meegemaakt in de liefde. Om er ja, een beetje een beeld van te krijgen. Abs absoluut. Dat zijn inderdaad prachtige verhalen. En dat ja. zijn inderdaad, inderdaad waardoor mensen bij elkaar blijven. Maar ik, ik geloof gewoon dat het ergens begint bij je opvoeding. En uh, dat je respect hebt voor anderen. En dat andere mensen ook respect voor jou hebben. En dat je, de warmte die je daarvan krijgt. Dat, dat draag je dan ook uit. Ja. Ik kan me zo voorstellen, als jij gewoon in een gezin opgroeit waar, waar gewoon totaal geen liefde is, dan kan je dat ook niet uitdragen. Nee, dan heb je het niet geleerd. Oh, in ieder geval, je kan het een heel stuk moeilijker uitdragen... of je doet het juist wel, dat kan natuurlijk ook. Het hmm. is precies tegenovergesteld. Dus. Het is een beetje vaag allemaal, maar ik denk dat ik een idee krijg... van wat je probeert te zeggen, Erik. Het is, uh, het is onuitsprekelijk moeilijk uh, om de liefde te benoemen... en tegelijkertijd ja. is het overal om je heen te zien. Precies. Nou. Dat is het inderdaad, en je moet er overstaan. openstaan. Je moet er voor... ik, ik loop als naar de markt, weet je. dan koop ik gewoon een bos bloemen. Yeah. En die geeft gewoon aan een willekeurig iemand. Oh, echt? Ja, echt waar. die ik totaal niet ken. Waarom doe je dat? Denk, dat? Omdat ik dat leuk vind. En dan gewoon, die, die mensen, die, die, die, die hebben dan gelijk, of een heel wantrouwend iets, van wat moet je van me? Ja, of er loopt of een man naast die vrouw je, die zegt, uh, waarom ja, geef jij bloemen ja, aan mijn vrouw? Doet, dat, doet als, dat doet wel samen met mijn vriendin dan natuurlijk. Oh. <laughs> okay. of, of ze hebben zoiets van ja, dat, dat ze helemaal rood worden van een bloesjes van. van oh, wat hartstikke leuk dat je dat doet. Waarom doe je dit? Ja, omdat ik er zin in heb gewoon. Dus het is gewoon even zoiets van doe maar gewoon, doe maar gewoon wat je, wat je denkt, wat, wat je goed in jouw hoofd, wat jij denkt dat het goed is, doe het gewoon. Dus je geeft. Waar woon jij? Je hebt ook een bosje ja, dus dan kunnen wij gewoon jou tegenkomen op straat... met een bos bloemen en die zomer in je handen gedrukt krijgen. Kan zeker. Ik woon in Arnhem. In Arnhem. Ja. Nou, mensen in Arnhem gaan naar de markt. En wie weet <laughs> komt er nog wel eens een bos bloemen in je kant op. Zeker. Erik, ontzettend bedankt voor je verhaal, joh. En jij Mooi bedankt voor het luisteren. Ja, en uh, nou, jij bedankt voor het luisteren. Ga nog even verder. Um, ja, zeker doen. Ik uh, dank je wel, uh, Erik. Ik heb aan de andere lijn heb ik Marco zitten. En Marco die, uh, uh, zit in de psychiatrie heb ik begrepen en hij heeft uh, binnen de instelling de liefde ontdekt. Klopt dat als ik het zo zeg, Marco? Ja, dat klopt. Ik, uh, ik, heb, uh, ik zit uh, sinds 1993 in psychiatrie. Ja. En uh, mooie tijden meegemaakt, minder mooie tijden meegemaakt... maar oh. ik blijf positief. Ik heb toch wel uh, toch hele mooie tijden meegemaakt. Ook ben ook nog weer buiten de psychiatrie geweest. En wat zijn voor jou mooie uh, tijden, Marco? Nou dat kan ik je vertellen. Um, kijk, uh, ik heb uh, um, in een ziekenhuis op de paasafdeling heb ik uh, uh, mijn ex-vriendin leren kennen. Mm -hmm. hebben we hebben zes jaar samen gewoond, maar ik zei zo tegen haar. Ja, ik denk dat ik meer voor mannen voel dan voor vrouwen. Dus je kwam ja, er gedurende de relatie achter dat je uh, homo was in plaats van hetero? Ja. ja maar en hoe reageerde zij daar toen van, op? Ja, uh, ze zegt van, uh, daar kan ik niet veel mee. En, uh, ja, natuurlijk maar ik, ik, ik vind gewoon in, in een relatie moet je alles bespreekbaar houden. en Ik kan wel zeggen, ik, kan wel, ik had wel niks kunnen zeggen, maar ik, ja, ik zeg van, ik denk dat ik meer... Ja, het was niet zo, als, ik, als, als we liefde hadden, dat ik dan aan mannen dacht. Zo was het natuurlijk mm -hmm. ook. Maar ja, nou, van het een komt het ander. Ik werd toen weer ziek, we woonden toen samen... En uh, toen ben ik, uh, heb ik mijn uh, behandelaar gebeld. Ik zeg van, uh, het gaat zo niet langer. Nee. Toen ben ik opnieuw opgenomen. En van ja. het een komt het ander is het uitgeraakt. En ik heb ook nooit meer wat van haar gehoord. Nee. Maar ik heb een, uh, een uh, man leren kennen. Uh, In de instelling? En, uh, uh, ja, toen ben ik... Uh, uh, op een woonvorm terechtgekomen. Ja. En daar heb ik hem leren kennen. En 28 juli jongsleden... Uh, waren we 12,5 jaar bij elkaar. Zo, 12,5 jaar... al ja, een vriendschap, vriendenrelatie. En ja, 12,5 jaar... lief en leed. Uh, we, we hebben een samenlevingscontract. We wonen dan niet meer bij elkaar. Want uh, toen ben ik weer ziek geworden. Toen ben ik op het hoofdcentrum terechtgekomen. Een oh, andere ja. woonvorm. En zo... Uh, uh, we, we hebben de zorg voor elkaar. En uh, ja, wat wil ik nou niet meer zeggen? Uh, ja, een latrelatie relatie hebben, we kunnen niet met elkaar, we kunnen niet zonder elkaar. We hebben daar samen gewoon op die woonvorm. Maar dat ging gewoon niet. En dat nee, is, uh, maar je... het betekent, dat jij, dat jij uh, daar op die woonvorm zat, en nu in het hoofdcentrum. En, en, en hij daar ook zat, betekent dat jullie alle twee gewoon best wel wat problemen te verstouwen hadden in jullie leven. Ja, we zaten gewoon te veel met uh, um, hoe zeg je dan te veel op elkaar's lip. En uh, nu gaat het veel beter. Ik heb mijn eigen leven, hij heeft zijn eigen leven, en uh, we kunnen zo, we kunnen gewoon volgens uh, redelijk uh, ruime bezoektijden elkaar bezoeken. Mm -hmm. uh, dus uh, het is een relatie. En jullie hebben nog wel een Ach, samenlevingscontract. We hebben een samenlevingscontact. Ze dus we hebben wel eens gebeld op een briefje van hoe dat nou zat. En dan hebben ze gewoon uh, gezegd van uh, ja dat het gewoon tijdelijk was. Maar nee, we kunnen niet nogmaals met elkaar. Maar we kunnen ook niet zonder elkaar. Maar je, denk, we, uh, maar je denkt dat, dat het op deze manier blijft? Ja, dit blijft wel zo. We komen, niet, we komen nooit meer bij elkaar te wonen. Oh joh. En is dat dan... Ah, dat is, dat, is dat dan is dat omdat je ziek bent? Of... Is het ook iets te maken? Nee, maar nee, ik, ik ben wel veel stukken beter. Uh, gaat het met mij en met uh, hem gaat het psychisch ook goed. Hij heeft lichamelijke klachten, maar psychisch gaat het goed met hem. Maar mij gaat het psychisch ook vrij goed. En uh, nou, we, we, we houden van elkaar. En uh, zo zie je maar dat uh, ook al zit je in de psychiatrie. Ja, dat, dat is ook liefde. Want daar ben ja. ik zo benieuwd naar, joh. Um, zeg want, het eens. Nou ja. Ik, ik kan me er niet zo heel erg veel bij voorstellen, hè, bij psychische klachten. En dat, volgens mij is dat echt iets wat je moet meemaken om dat een beetje te kunnen begrijpen. Maar volgens mij zit liefde, dat, dat heeft ook een heel sterk psychisch aspect. Eh, een soort geestelijke relatie die je met elkaar hebt. Hoe is dat nou om, om een relatie te hebben als je, nou ja, psychisch ziek bent? Nou, er is niet zo'n heel groot verschil tussen een gewone, laat ik maar zeggen, nee? tussen de gewone mensenrelatie. Uh, dan uh, dat je in een psychiatrie zit. Dat is, da daar zit niet veel verschil in. Die liefde die is gewoon... Uh, ja, die is toch gewoon wel hetzelfde. Uh, er zit geen verschil tussen. Maar jouw, en, jouw geestelijke uh, toestand bepaalt wel heel erg... hoe je uh, hoe je voelt ja. en hoe je bent... en, en, en hoe je oh, omgaat met de mensen om je heen. Ja, Dus het kan soms... Ja, je hebt je, je, hebt je gedrag, je hebt je ziekte... je hebt je medicijnen. Ja. Uh, maar... Ja, kijk, mensen, uh, ja, je hebt ook mensen die uh, gewoon een normaal bom, huisje, bompje, beestje hebben. En uh, de, de, ik zeg, de, de, de vrouw uh, wordt in elkaar geslagen door de man. Nou, dat gebeurt hier in de psychiatrie absoluut niet. De liefde in de psychiatrie is gewoon pure liefde. Maar is dat, waarom gebeurt dat niet? Omdat je in een zo gecontroleerde omgeving zit? Nee, we wonen allebei in een beschermende omgeving. Ja. En uh, dat, ik, dat, ik voel me op mijn kamer, ik ben al op mijn kamer. Ik was wakker geworden, ik had uh, jullie programma aangezet. Ik, dacht, ik moet toch even bellen? Maar het is echt pure liefde. Hm. Gewoon uh, uh, de liefde buiten de psychiatrie. Ja, dat uh, net zei ik van. Uh, ja, er zit niet veel tussen. maar jij ja, stelde een vraag. Het is gewoon zo van: uh, liefde uh, in de psychiatrie is gewoon pure liefde. Nou. Er gebeurt hier nooit wat. Je bent beschermd. Ik woon op een prachtig park met allemaal bossen om me heen. En uh, vlakbij Zutphen. Dus het is uh, voor jou ook gewoon een goede de, omgeving? Het is, ik, je, je het is voel... een prachtig omgeving. Het is een prachtig park. Het zijn mooie bossen. Uh, ik, een kwartiertje fietsen ben ik bij mijn vriend. Uh, ik ben welkom. Uh, hij is welkom bij mij. We hebben dan wel een latrelatie. relatie. Nogmaals, we kunnen niet zonder elkaar gaan. Oh ja. en we kunnen niet met elkaar... Maar we hebben een samenlevingsbedrag, dus we hebben echte zorg voor elkaar. Yeah. En we zijn heel goed voor elkaar. En dat uh, hoeven niet altijd maar op seksgebied te zijn. Zo, dat, die liefde vind ik toch wel heel wat waard. Yeah. En, en uh, ja, in de psychiatrie is het toch wel ja, echt pure liefde, yeah. vind ik. is mijn mening. Ik, ja, ik weet, ik ben nou ja, Marco, maar, ik het, maar... is, het is een duidelijk verhaal van jou. Je bent gewoon uh, erg gelukkig daarmee. In, uh, ja. in, in, in, in, ook in de psychiatrische omgeving. Ik wil je ja, bedanken nee, voor je verhaal, Marco. Ik vond het, uh, vind het wel gaaf als je dat durft te vertellen. Dank je wel. Okay. En ik wens, okay. je, wens je een goede nacht, joh. Blijf nog even lekker luisteren. Oké. Okay. Okay. Doe. Doeg. Dat was uh, Marco, die uh, een bijzondere latelatie heeft uh, in, uh, in uh, een psychiatrische instelling. Samen met uh, iemand anders die daar ook woont. Um, wij praten vannacht dus door over de liefde. Naar van het boek van Jean-Pierre van de Ven. Geluk in de liefde. Over hoe dat nou moet om op een lange manier... of nee, sorry, op wat voor een manier je op een lange, lange relatie kan bogen. Dat je bij elkaar blijft en dat je echt gelukkig bent. Wilt u daarover mee praten, belt u dan lekker naar 0800-1121. 0800-1121. Your never ever prove And they've been working all day, all day, all day He's got people who've been working for 50 years No one asks for more money, cause nobody cares Even though they're pretty low -end and the rents in a real Might be one song. Might be one song. Might be one song. Might be one song. I'm there, been working all day, all day, all day. Ja, dat was Cat Stevens met Matthew and Son. En um, wij praten nog door over de liefde. En ik had een beller, maar die ben ik volgens mij een beetje kwijtgeraakt. Dat, uh, oh, dat was Martin, die was onderweg. Nou, Martin moet ze nog maar even een keertje uh, bellen. Uh, ik heb inmiddels wel een mailtje gekregen. Uh, verschillende mailtjes gekregen. Ik lees even deze voor. Hallo Ed, even een reactie. Anderhalf jaar geleden is mijn man overleden. En uh, telefonisch kan ik dat nog niet uh, vertellen. Maar ik wil toch wel even wat vertellen. Wij waren net vijftig jaar getrouwd toen hij overleed. Vijftig jaar. Maar zijn als een Jip en Janneke als vier jaar sa al samen naar de kleuterschool gebracht. Al ...altijd alles samengedeeld. Na zes jaar verkering, eh, tussen haakjes, er waren geen huizen tot ver na de oorlog. Oh, kijk eens aan, is daarom is zo lang verkering gehad. In 1960 zijn ze getrouwd, dus na zes jaar verkering. Volgens mij is geven en nemen en er altijd zijn voor elkaar... ...het allerbelangrijkste in de liefde. Af en toe waren we wel weer eens helemaal verliefd. Een paar maanden geleden heb ik weer eens een gedichtje gemaakt... ...wat ik graag met jullie wil delen. Heel veel groetjes, Corine. En ik ga het gedichtje even voorlezen. Maakt het wat uit dat het een jaar is? Het is de liefde die ik mis. Jij gaf het mij, ik kan het jou nu niet meer geven. Het is een ander leven. Nou, dat is wel een bijzondere... Bijzondere een bijzondere ontboezeming. Een man is uh, volgens mij ja, een jaar geleden overleden. Anderhalf jaar geleden overleden. En uh, nou ja, uh, Corina schrijft nu dit gedicht. Wilt u meepraten over de liefde, dan kan dat. Belt u dan naar 0800 1121. En uh, wij zijn benieuwd naar de verhalen... over uh, hoe je het voor elkaar krijgt om lang bij elkaar te blijven. En uh, uh, wat, wat, wat, wat dat nou is, dat, dat gevoel wat je hebt als je verliefd bent. Martin, ik wilde dat vertellen, die staat onderweg. En uh, hij is uh, vrachtwagenchef, vermoed ik... Hij zegt, als ik dan zo'n nacht op de weg zit, dan, dan mis ik mijn vrouw wel heel erg. Nou, ik ben benieuwd naar, of Martin zelf nog meer te vertellen heeft, dan moet hij nog maar even een poging doen. En als het niet lukt, dan moet hij ook vooral bellen naar 0800-1121. 0800-1121. selfishly. You bring out the best in everything. There's a million more. These are just a few of the many reasons I love you. But there's something about the way you smile. I can see for There's something about Than about the way you smile. I can see forever nieuwsong samen met Francesca Badestelli En zij zongen The Way You Smile. En The Way You Smile, hoe je lacht. Misschien is dat wel een van de redenen waarom je om iemand bent gevallen. Um, en we hebben het namelijk vannacht over de liefde. En uh, we hebben daar al wat bijzondere verhalen over mogen horen. Van uh, een mevrouw die, die zo graag met haar man op vakantie ging dat toen, ze, uh, invalide, of toen haar man naar een herseninfarct invalide was dat zij zelfs haar rijbewijs is gaan halen, om, of tenminste haar en rijbewijs moet ik zeggen, om de caravan te kunnen blijven rijden. Dat had ze nog nooit eerder gedaan in het buitenland. En dat heeft ze daarom nog jarenlang gedaan. Nou, dat zijn, dat zijn toch wel mooie verhalen om in zo'n nacht te horen. Heeft u ook bijzondere verhalen over de liefde... of wilt u daar eens even iets grondigs over zeggen? Belt u dan naar 0800-1121. 0800-1121. brother. Hustling down the city streets selling his ass for a dollar a bag. He's gonna tell you about his uncle Natty locked up in a prison out in Oregon. He's gonna tell you about his best friend Eddie killed in a bar. My daddy ran away with the one we met on the train, oh, his little Dan. was Randy Newman en uh, Paul Simon en zij zongen The Blues. Tenminste, zo heette de plaat. En uh, het, was ook al een beetje, het was ook een beetje bluesy. Nou, wij, uh, ik heb nog één beller gekregen en die wilde graag een boodschap achterlaten. Hij zei, het hoeft niet allemaal op de radio, maar hij zei... de grootste liefde, die uh, als je echt wil weten wat de grootste liefde is... die liefde overspoelt je op het moment dat je, als je kinderen hebt... en je ziet ze s'nachts in bed liggen, wat je dan voelt... Dat is de grootste liefde. En daar hebben we het nog niet eens over gehad, inderdaad. De liefde die je voor je kinderen kunt voelen. Nou, mooi. Wij sluiten dit gedeelte af. Wij gaan zo nog één mooie plaat draaien van Lucy Silvers. En uh, dat is The Place to Hide. En daarna luisteren wij naar het journaal. If you long